Uur. Dit is Renate Evers met het NOS-kanaal. Grote sponsors willen dat de FIFA de beschuldigingen over corruptie bij het toekennen van het WK aan Qatar grondig bekijkt. De trouwste sponsor van de FIFA, sportmerk Adidas, zegt dat de berichten niet goed zijn voor het voetbal, voor de FIFA en voor zijn partners. Ook Sony, Visa en Coca-Cola willen dat de berichten over omkoping goed worden onderzocht. De FIFA is tot nu toe niet ingegaan op de beschuldigingen. Er is een interne onderzoek ingesteld naar het besluit om het WK in 2002 aan Qatar te gunnen. Vorige week bracht de Engelse krant de Sunday Times naar buiten dat Qatar het WK binnen heeft weten te halen door omkoping. Die geruchten waren er al langer, maar nu zou er echt bewijs zijn. Zeker 23 shiitische pelgrims zijn in Pakistan om het leven gekomen bij een aanslag. Gewapende mannen vielen de Sjiïten aan die net waren teruggekomen van een pelgrimstocht naar Iran. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Sommige bronnen melden dat de hotels werden aangevallen waar de pelgrims overnachten. Anderen melden dat de Sjiïten in een restaurant zaten op het moment van de aanslag. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Vermoed wordt dat Soenitische militanten erachter zitten. In Enschede wordt het gas in de wijk Bolhaar pas in de loop van de dag weer aangesloten. Medewerkers van netbeheerder Inexis ontdekten gisteravond dat er nog water stond in een aantal gasleidingen onder de wijk. Zo'n 300 woningen in Bolhaar zitten sinds zaterdagochtend zonder gas. De verwachting was dat iedereen gisteravond weer aangesloten zou zijn op de gasleiding, maar dat is dus niet gelukt. Het weer in het zuiden- en zuidoosten kan nog een enkele onweersbui voorkomen. Het is een graad of 17. Overdag eerst wolken, zon en een lokale bui. Later wordt het overal droog en gaat de zon weer schijnen. Het wordt 25 tot 30 graden. In de avond zware onweersbuien. Dit was het NOS Shoot. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Mind. The one reason It's fun, fun, fun. I said, well baby. well, baby, we've only just begun, so don't talk, no. just kiss. is ZFN